Freddy van met het NOS-journaal. Hongarije laat toch weer wat vluchtelingen toe. Het land heeft zijn grenzen gesloten, maar vanmiddag zijn enkele honderden vluchtelingen vanuit Kroatië toegelaten. Ze waren met bussen naar de grens gebracht en daar zijn ze overgestapt op bussen uit Hongarije. Het is niet duidelijk waar ze naartoe gaan. Afgelopen dagen kwamen ruim 14.000 mensen Kroatië binnen op doorreis naar de Schengenlanden, Hongarije of Slovenië. We willen van daaruit verder Europa in. Minister Van der Steur is blij dat de marechaussee een mensensmokkelnetwerk heeft ontmanteld dat vanuit Nederland opereerde. Twee Syriërs zijn opgepakt, de hoofdverdachte werkte vanuit Eindhoven. Volgens Van der Steur zijn er veel vluchtelingen die met hulp van smokkelaars in Nederland hier naartoe komen. Hij wil daar een einde aan maken. De identiteit van de man die zich vanochtend verschanste in de Thalys is nog niet vastgesteld. Het verhoor verloopt moeizaam vanwege taalproblemen. De man sprong vanmorgen op Rotterdam Centraal op het laatste moment in de Thalys en sloot zich op in de wc. Toen hij er niet uit wilde komen is, door een arrestatie, is hij door een arrestatie eenheid uit de Thalys gehaald. Hij blijkt geen wapens of explosieven bij zich te hebben gehad en ook in de trein lag niets. De politietop in Groningen heeft gisteren een advies vanuit het korps genegeerd om de supporters van Olympique Marseille rechtstreeks naar stadion de Euroburg te brengen. Dat meldt RTV Noord. Maar de burgemeester, de korpschef en de hoofdofficier van justitie vonden het niet nodig. De Franse supporters vernielden smiddags terrassen en bussen in de stad. Geen van de relschoppers is opgepakt. Tennisser Timo de Bakker heeft de openingswedstrijd tegen Zwitserland in de Davis Cup verloren. De Bakker leek op weg naar een stunt tegen tweevoudig Grand Slam kampioen Stan Wawrinka. Hij stond na drie sets met 2-1 voor, maar de laatste twee sets won Wawrinka. Het weer, er valt lokaal een bui, in het zuiden nog kans op wat onweer daarbij. Vannacht droog, in het oosten kans op mist, morgen ook nog een paar buien en 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen knoppen Hoeverlaken en Voorthuizen, 9 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en knoppen 7. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Zalbommel 20 kilometer. Dat is de nasleep van twee verschillende ongelukken. De vertraging is een half uur. Op de A7 Saandam richting Hoorn tussen knooppunt Saandam en Afritweide-Wormer... 5 kilometer, dat rond de bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Diemen tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen 5. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Maarsbergen en Afrit-Oosterbeek... 9 kilometer na een ongeluk. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug... 10 kilometer, dat is ook de nasleep van een ongeluk. A15 Gorke Nijmegen voor meteren 5...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 En waarvan ik u dan tevens kan vertellen... dat ben ik eigenlijk het eerste uur tot mijn schande vergeten. Ik moet het, eigenlijk, ik moet het wel zeggen natuurlijk. Anders worden ze boos. Maar, <coughs> en terecht. Het, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door het café-restaurant Nuf aan de nummer 25... in Zandvoort. Die ons elke week voorziet van heerlijke drankjes... en heerlijke hapjes. Dus Café Nuf, Haltestraat 25... Zijn de, maken dit programma mede mogelijk. Dat ook nog. We gaan verder met het tweede uur. En ik begin maar met een, met een mooi muziekje. Wat ook weer voorstand komt in, de voorstelling, in die voorstelling Velsen Digide. Er is te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer.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 Alleen van mij, een oceaan om te verzuimen, daar hoor wat een held te zijn. Laat die ander nu maar kruipen, een oceaan vol tranen is van mij. Alleen van mij. Ja. Geweldige band Raccoon uit de film Oceaan. En dit liedje heette dus ook Oceaan, natuurlijk. Uh, het komt alleen weer in een hele andere context voor in uh, dat theaterstuk. Waar we het al. Er wordt ook gezongen Ruud, door Kirsten. En uh, Kirsten is ook degene de die het ontwerp heeft gemaakt van de Flyer van Velse Digde. Daar zijn ja. we heel trots op. Nou, en de boekjes ja. en de boekjes. Ja. En we vergeten ook, eigenlijk het eerste uur. Want we, we hebben natuurlijk een live band op het toneel bij Velse Digde. En welke toneelgroep heeft in Nederland... of een muziek live bint? wij we hebben wel een Ruud Jansen band. En daar zijn we ontzettend kon je blij geen betere mee. De Wie? De nee, wie? Nee, de Ruud Jansen. Ja, iedereen kent hem van vroeger. Van je beter, kon je geen betere krijgen? Nee, want, nee oh, ja, we nee, hebben we wel gezocht, maar die waren... Dat weet je gewoon. Je bent streng en uh, je, je weet wat je wil. Heel en streng. ik weet ook wat ik wil. En dan je pakt ze ook goed hard aan. En oh. je ziet ze gewoon in de weken, maanden... zie je ze groeien en... Daarmee zij hebben ze ook recht om met jou te, op te treden. Ja, je bent Dames, wel ze... streng, Ruud. Heel streng. Als je nou even op de webcam kijkt, kun je zien hoe streng ik kijk. nu. Ja, ja maar je, uh, je ja. wil nooit complimentjes, Ruud. Maar het, het is wel zo heel terecht. En je haalt eruit team. wat eruit haalt. En ja. je maakt een eigen arrangement. Oh, al die de volgende van de nummers, stemmetjes, de hoekjes ja, en de aantjes. En het zit erin. En het wordt nou, een prachtige voorstelling. Nou, nou mag jij wel wat zeggen. Oh. oh, mag ik weer? Ja, Ruud, sorry. Maar ik denk, voor ik het vergeven van Kirsten Pijn, is dan wel he? heel mooi dat hij dit cool. ontworpen heeft. Ik mag al. weer, wat leuk. Ja, je mag weer. En nu. dames en heren, als je toevallig op de webcam ziet, mijn energie, is er is een mooie dame hier in zo'n rood, uh, rood geval rondlopen. Dat is onze afdeling catering. Ja, ja. Ja, dat is onze Imka. Ook, ook onze sidekick bij CFM Zandvoort ja, Lunch. Goedemiddag. Oh, goedemiddag. Dag, dag Imka. En uh, die is er bij, uh, ook altijd bij, uh, bij Zandvoort Lunch op dinsdag. Als sidekick. Hey. En uh, vandaag doet ze de hapjes en uh, dat is lekker. Heerlijk. Um, Plugin. Um, ja. ja, jij bent er dit jaar voor het eerst bij als regisseur. Ja. Uh, ik ben er al wat langer bij. Ik heb uh, uh, twee stukken meegemaakt met Astrid Neig. Ik ja. heb... Uh, dat was trouw, waren trouwens mooie producties. Prachtig. Een aantal met Oke Emmons. Oké, okay, ja, ja. Ja, Heel een goede vriend. Ja. ja, waarvan ik uh, de, de tweede de beste vond. Ja. Carrie, uh, vertel, vertel, vertel eens. Uh, want jij, jij bent de enige die uh, al die tijd erbij was. Althans van zover ik weet ook de stukken van uh, die, die, die eerste serie van, van Nijg. Ja. Uh, wat hebben jullie al zoal gespeeld? In, in, uh... Wij zijn begonnen met uh, Cornelis Vreeswijk. Ja. Toen zijn we naar Nijg overgestapt. Daarna hebben we... Nou, even vertellen, hè, want dat mensen oh, denken dat ja. Cornelis Vreeswijk er was. Maar ja. het stuk ging over Cornelis Vreeswijk. Het ging over Cornelis Vreeswijk. Ja. Je zag uh, alles wat hij in zijn leven mee had gemaakt. En, uh, ja, de, en hele, de, liedjes? de liedjes? De liedjes die, hij, die zongen wij. En, uh, ja, dat was heel, in het begin heel pril, maar het was zo puur. Omdat het natuurlijk ook een muidenaar was. En, mm -hmm. en, en In hart en nieren. En ja... Dat was gewoon een hele goede voorstelling. Als eerste, dat deden we er twee op één avond. Ja. We begonnen om zeven uur en waren om half tien klaar. En om tien uur tot half twaalf. En dat was gewoon hartstikke leuk. Ja. En de tweede was, uh, ging over het leven van Lennart, Lennart Nijk. Nijk. Ja, ja dat was prachtig. een super, super, super uh, leuke voorstelling. Mooie voorstelling. Prachtige beelden. Heel mooi. Ja, die ik persoonlijk het leukste vond. Dat was natuurlijk Michelle. Ja, van de Beatles. Zet, mooi. Ja, van ja. de Beatles. Dat was zo mooi. Ja. ja, dat mocht ik dan Maar Heaven mocht... was ook niet verkeerd, hè? Nee, was nee, ook nee maar leuk. bij de Beatles was uh, voor ja. wel. Uh, zo goed. Artistiek vond ik dat een van de betere, laat ik het zo zeggen. Uh, en dan komt nu Velse DigiD. Ja. ja, die gaat ook die in de top 3. Ja. <laughs> <Die kom laughs> nee, maar als er maar plezier in de spelers zijn en de muziek, dan, dan, is het eh. gewoon, dan is iedereen heel goed bezig. Ja. Uh, Velzen Noord. Ja. ja, dat is dan natuurlijk dat kleine stukje grond aan het Noordzeekanaal. Ja. Ten noorden van het Noordzeekanaal. Uh, waar het eigenlijk dan allemaal een beetje over gaat. Ja. De strekking van het verhaal uh, is dat er dus een nieuwe zeesluis wordt aangevallen. Nou, ja. Vertel jij het even. Ja, van, ja, gewoon, ja, sta ik het weer te vertellen. wil ja, jij ja, nee, nee, nee, dat ja, nou eens Ja, het, gaat erin, het is een droom, is het nou werkelijkheid. Hè? Stel nou dat uh, uh, Velzen Noord zou verdwijnen hè, voor de nieuwe grote zeesluis. Wat voor betekenis heeft het voor de inwoners van Velsen? Het is meer of meer, de zeesluis wordt verbreed... maar welke stadsdeel van Velsen zou dan gaan verdwijnen? En daar, Waarschijnlijk is dat een droom dat Velsen Noord gaat verdwijnen. Daar gaat het verhaal eigenlijk om. Mm -hmm. En dan komt er ook uit, de, wat net ook Adrie vertelde, dat zij komt. En ook met haar broer samen om zijn vrouw te helpen... op de zoek gaan, want die wil eens wil eigenlijk Velsen Noord uh, behouden. behouden. En die uh, daar is opgegroeid. En ze woont nu ook een deurgedam. Politiek actief. Politiek, Politiek. actief. Dus uh, al die liedjes hebben met uh, in jouw Verhaallijn te maken. En ja. dat, uh, er zitten veel liedjes met water. Maar ja, het, uh, net als Zandvoort... Uh, we zijn water, water, water, links, water, rechts, allemaal om ons heen. Ja. Dat is heel fijn. Het enige voordeel wat Velsen-Noord boven Zandvoort heeft... is dat ze geen, geen windmolens op de kust krijgen. Uh, nee, oh ja, laten we het daar ook, ook he, over hebben, <laughs> over de windmolens. Maar volgens mij, als je bij uh, nou, Velsenoord noord bij, uh, bij Kazeel... zie je ook bij Egmond, uh, zie je de windmolens worden. Ja. Uh... ja, en het is geen gezicht. Nee, het is, uh, ja... ja. Het is heel moeilijk, ja, het is wat, wat zoek je, wat wil je. Maar ik ben blij dat ik niet in die politiek zit, dat ik daar over te beslissen. Ja. Want het is wel, uh, s'avonds ook ik het grappig, al die lichtjes. Maar stel je voor dat het een hele kustlijn met allemaal die rode lampen. Nou, ik, ik denk dat je dat niet mooi gaat vinden. Want dan zouden er hier in Zandvoort dan uh, 700 komen van 250 meter hoog. Ja. En dat, dat, dat ziet er niet uit, joh. Dat nee. moet je dat voorstellen als je s'avonds... als je aan die boulevard woont of loopt... dat je daar alleen maar van die, van die, van die flikkerende rode ja. lichtjes ziet. Dat ja. is geen gezicht. Nee. Er is overigens nog steeds een petitie, hè? U kunt nog steeds uh, stemmen. Uh, ja, want uh, het ja, was ook een groot succes... die uh, natuurlijk die 24 uur... Op, uh, ja, die paal zit paal uh, hier zit, bij, uh, bij Strand 18. Ja. Dus, um, uh, mocht u daar nog niet van gehoord hebben... mocht u nog steeds willen tekenen, dames en heren... dat kan nog steeds. Petities punt uh, punt com ...en dan uh, verzet windmollens. Als u daar gewoon uw stem uitbrengt... ...tegen de plaatsing. We zijn niet, ja, te, men ja, we men is niet zeggen. tegen windenergie. Nee. Laten we dat even nee. duidelijk stellen. Nee. Het, daar gaat het niet om. Gaat het gaat niet om of je voor of tegen windenergie bent. Gaat het gaat alleen voor dat je die deur niet, dingen niet voor je deur, deur. wil hebben. Ja. Dat is een hele duidelijke zaak. Nou, misschien is dat een idee voor het volgende stuk. Het volgende he? stuk eigenlijk. He, de windmolens. Ja, we, ja. Nou, de windmills. Uh, ja. dan, dan, dan kunnen we in ieder geval de windmills of je maan doen. Ja, dat ja. Doen. ja. Oh, is een hele leuke mutes kunnen we doen. Dat zijn, <laughs> de, kun je wel iets leuks doen. Alles, ja. alles met wind. wind. Ja, maar is ook uh, heel vooral, Je hebt zandvoort en uh, Vels, zijn he, nou, ja. het ligt zo dicht bij elkaar. Ja. Maar het is eigenlijk weer zo breed om er naartoe te komen. Het is, je moet natuurlijk helemaal eerst naar halen en dan weer terug. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk heerlijk lopen van. ...naar Muiden, naar de Zandvoort de we weer terug per als er, als, er, als, er, als er geen windmolen staan. Als er geen windmolen staan. Nee, nee, nee, nee, nee dat nee, moet wel. Nee, nee, nee, nee, nee, nee ja. dan moet er moeten geen windmolen staan. Want dan komen. sturen we de KLM erop af, hè? Ja, dat is ook zo, ja. Dat kun je ook dat is... nog doen, natuurlijk. Ja. <laughs> als ik God was. Ja, als ik God was, ja. <laughs> dat <kan> ja, dan <laughs> kunnen we dat doen. Als je God was, uh, met, dan uh, haal vlucht... je dat ding uit de lucht. He? Ja, vooral met vlucht 204. Ja, want dat is een hele, ah. hele rare vlucht, hoor. Ja, ja. Dan rijd ik op bij Vinkerveen Niet meer dan één kabaleer Hoe verder de afslag Schiphol-Amstelveen Ik neem de bocht daarna te scherp Er valt wat als op je rok En je kijkt naar mij Ik zet de radio zacht Maar ik weet niets meer Van alles wat ik net nog In mezelf zei Denk jij dit moment hetzelfde, maar om terug te gaan gingen wij te ver. Je geeft me vuur voor een nieuwe cabaliere, en in de verte stijgt een jet van Martinet. Wat oh, hou ik van jou, denk ik in de hal. de hele wereld is daar waar wij tussen staan. En een stem zegt, willen alle passagiers. Voor de kaal 204 naar de uitgang als ik. Zou je willen niet eens meer zien Je zegt nog zacht, ik schrijf je wel Als alles wat persoonlijk is Ik knik alleen, oké okay, Maar weet dat ik je nu al voel te erg mis dan ga je door de pascontrole, je kijkt nog even om en je zwaait naar mij. Ik glimlach, maar iets sterft in mij, want ik weet ook nou, is het echt voorbij. Ik sta uit het raam van het restaurant en zie Schiphol in de nacht. Op een landingsbaan knippert ver een licht, Daar wordt een LA. De koffie is heet en bitter. Als dus duwen desnacht en dan klinkt hoog. De laatste oproep voor de passagiers van de KL204, Oh, ik haat schiphol, Want als ik God was. what is a... 10 kilometer hoog in je vliegmachine, kun je mij al zou je willen niet eens meer zien? De snelweg Utrecht-Amsterdam rijd ik af bij Vinkeveen. Er zijn een stuk of drie clubs in Hilversum en dan ga ik dan maar mee. Peter Koolwein was dat met de KL 204 of uh, was het titel dan ook is als ik uh, gegot was dan plukte mijn handen uit de lucht. Nou, oké. Okay. Uh, we zijn nog steeds in gesprek met Fred Rozenhart, dames en heren. Bevlogen theatermaker, maker, acteur, regisseur, schrijver. God, hou erop. Dat is hij niet? Schilder. Leer, le, leraar. Schilder ook nog? Ja, ja. Nou, ja, het heel mooi. Ja, ik speelt zeer veel. ben ook conservator van het Salzburg uh, Museum. Ja. En uh, ben curator van de Arnhemse Kunstrijd. Oké. Okay. Maar ja, ik, ik schilder ook nog. Ja. Je schildert ook nog. Maar dat doe ik ook en is dat, is dat abstract werk of figuratief? Alles. Alles, oké. Ik kruip ook in de huid van Rembrandt Frans Hals. En dan speel ik Frans Hals. Ja. En dan schilder ik ook als kunstenaar. Ja, ja. Probeer ik dan hoor En wie speelt Eh, uh, Arma Klaassen. Oké. Okay. Ja, is ze ja. net zo lelijk als op het schilderij? Nee, of? nee. Arma is prachtig. Mooi, Arma is een hele mooie ja. vrouw. En, ja. uh, ja, dat is echt de babbel. Ja. ja, maar dat is, een, dat is een historische vergissing, hè? Ja. Want, want Lennart Nijg heeft dat liedje toen geschreven. Zijnde dat het een, een hoertje was. Nee, nee, want heb ik eigenlijk geschreven voor Adela Bloemendaal. Ja, dat werkt. Ja. En die zingt het natuurlijk op zijn manier over een hardwerkende vrouw. die, die moet overleven. Dus ja. en, en, ik denk dat uh, Rob de Nijs het ook niet zo bedoeld had als carnavalsnummer. Maar het is gewoon, de, het publiek nam het gewoon maar op. Ja. Als een lichtzinnig. Nou, was. de versie van, van Rob de Nijs is geen carnavalsnummer. Dus nee, helaas maar, dat er later dat een wel, of andere. Nee, maar carnaval het wordt wel zo uh, ja. altijd wel bedacht. En het is nummer. Maar het is een liedje van Boudewijn de Groot ja, ja. En, uh, en, en Lennart Neig. Dus. En het en de... gaat dus. Uh, de, de, het misverstand van Lennart Neig, dat heeft hij ook zelf toegegeven trouwens. Uh, dat is dat hij het eigenlijk dus over een vrouw had geschreven. die dus in de, in de vaak kwam. Ja. Terwijl het eigenlijk dus een vrouw was die, die in, het, in het dolhuis zat. Hè? Ja, ja. Nou, ben en dat oude... was geweest in het dolhuis. Ja. Mooie stad hè? Prachtig. Ja, dat is echt. Wel... Goed, we zijn, uh, we zijn hier dus bezig met, we uh, praten over theater, dames ja. en heren. Van de week was een icoon uit de Nederlandse taal, uh, theaterwereld moet ik zeggen, werd 80 jaar, uh, Paul van Vliet. Ja. Uh, geweldige show geweest in het concertgebouw, uh, oh nee, niet het concertgebouw, in Kareen natuurlijk, ja. met een uh, paar iconen, Jochem Meijer, uh, Herman van Veen. Uh, Joep van het Hek en Paul zelf. Ja. En uh, Bert, Visser. Bert Visser. Zou die dat ja. hebben kunnen ritten met twee van die ADHD-figuren ja, bij zich? De Visser ja, en Meijer ja, ja, bij elkaar. Ja, maar ik denk het wel. team hoor. Ja, ja ik denk het wel. <laughs> als jij nou, uh, Fred, in, in, in jouw... Want nou, jij bent natuurlijk een kenner. Mm -hmm. hè, als jij nou uh, een, een favoriet theatermens zou moeten noemen. Uh, wie, wie behoort tot jouw inspirerende mensen, dat je denkt van ja, dat is nou echt een theaterartiest in Nederland waar ik helemaal door bevlogen kan worden. Wie, wie, wie, wie, wie, heb, wie is dat dan? Jan Rot. Jan Rot? Waarom ja. ja. Jan, Jan Rot? Uh, door een soort van teksten en dat hij toch zijn eigen draai vindt en ook zijn uh, eigen programma's en samen met Marjolein Meijers uh -huh. Jan Rot. Ja. Jan en Anne? Hè? Ja, Anne en Jan. Anne en Anne Jan. Anne -Jan. Anne -Jan. En maar Jan Rot weet het zo uh, elke keer weer om te verbazen. om hertalingen te doen en dan op zijn eigen manier. En uh, dat, dat vind ik echt uh, ja, rotgoed, laat ik zo ja. zeggen. Ja. ja, want ik weet dat hij, dat hij een prachtige vertaling heeft die is een keer voor Astrid Nij gemaakt, weet ja. ik wel. De, uh, uh, ro rose rose in Spanish Span Harlem ja, Span en, en Sparna Harlem. Ja, hoe hoe verzing je dat? Ja, yes, een rose in Maar zo heeft hij ook, dat heb ik dus uh, afgelopen uh, Paasperiode mee, meegemaakt, ja. uh, dat hij die Matthäuspersoon vertaald ja. heeft. En ja. hoe hij dat gedaan heeft, ja. met gewoon de originele muziek van Bach, maar dan die, die, die, die, die fantastische teksten van ja. hem. Echt ja, ongelooflijk. Heeft, ja, prachtige hertaling. En hmm. vooral ja, donder en bliksem. Nou, het is geweldig. Ja. En we waren daar bij de première. Dat ja. is echt, en elk jaar wordt er overal weer... de Matthäus Passie, wat hij noemt, hmm. ja, gespeeld. Ja. En uh, het is echt... een. als mensen het gaan kijken... Op de, ook op janrock.nl... Uh, want hij verdient veel meer. En maar, ja. de credits van, maar hij blijft gewoon. En dat vind ik zo van jou. Rob, Het is een heel de, innemend, persoonlijk. innemend persoonlijk. Dan ga ik naar de volgende. Naar Adrie, um, oh, jij, speelt oh, zelf, oh. jij speelt zelf theater. Dus je bent zelf actrice. Je zingt ook fantastisch mooi. Met een heel apart stemgeluid. Dames ja. en dat moet u beslist eens een keer horen. Gaan we nu niet doen. Maar als u een keer naar de voorstelling komt. Dan zult u dus horen hoe prachtig zij zo stil van Bluff zingt. En dat is echt geweldig mooi. Oh, maar als, als jij. Uh, wie, wie is voor jou binnen de theaterwereld. Uh, denk jij dat nou, dat is mijn absolute held? Dat, dat zou ik willen kunnen. Uh, wie, wie, wie is dat? Nou, ja. dan vraag je wat, zeg. Ja, dat weet ik. Ik ben iemand van onverwachte vragen. Ik heb geen. Nou, ik, ik, ja, ik, ik vind, ik vind het gauw wel iets moois, hoor. In, de, in de, het cabaret. Ik was, nou Vroeger was ik helemaal gek van Cotonby. Ik weet niet. Uh... Nou, dat doe je het niet Dat zijn niet de uh, minsten. Dat zijn Top? niet de minsten. Nee. ik vroeger te zeggen, dat dus ik niet nog, uh, nog steeds. Uh, ja het ook ja. laatst op Facebook weer eens een leuk filmpje van de gasten. Van Jacobs en Vanes, van met ja. De Grand Prix op het Binnenhof. Ja. Ja. ja. Dus Niels Hoop. En, uh, maar, niet... maar wat ik wel een type voor jou vind eigenlijk. Die, die, die, die, Brigitte Kuindorp. Ja, daar ben ik ook ja. al eens geweest. ja. ja. ja. Wat een geweldig ja. mens is dat. Ja. ja. En dan uh, ga ik dezelfde vraag natuurlijk aan Kari aan, aan vragen. Cari, uh, wie is het voor jou? Ja, mijn grote idol is Herman van Veen. Ja. Yeah. Geweldig. Ik ben pas geleden naar zijn show geweest. En ik, ik was verbaasd hoe, hoe le lekker los die man is. En hoe goor die kan zijn. En dat vind ik zo lekker. Yeah. Ja, dat vind, ik echt, dat vind ik echt... Hij doet het op een heel, heel goede manier. Ja. Yeah. Ik ben achter in de coulissen geweest. Ik heb uh, een handtekening aan hem gevraagd. Ja, die foto's te hebben te we gezien, hè. Ja, ja. ja, en hij... Maar, hij is ook uh, met, zijn, met de mensen die met hem sa samenspelen, zo'n aardige man. Ja. En, ja, en hij is gewoon, in de, en het is gewoon een geweldig fan. <laughs> ik kan een, ik had een leuke, uh, leuke anekdote vertellen over Herman van Veen. Ik heb hem al eens eerder verteld, geloof ik, maar ik zal het nog een keer doen. Wij speelden ergens met Charles speelde ik ergens in, in Rotterdam. Daar zou een soort speeltuin geopend worden en er stond een feesttentje bij. En uh, daar, wij, daar zaten wij dus te spelen. Uh, het publiek was er niet, want dat waren allemaal buiten bij de, bij de, bij de opening. En Herman van Veen die zou die, die speeltuin daar openen. Dus wij zaten daar al een beetje te spelen, Sharon en ik. Want wij moesten gewoon ons, uh, ja, ons geld verdienen. En we waren daar dus bezig. En er was helemaal niemand in die tent. Die tent was gewoon dus op een gegeven moment helemaal leeg. En, en toen zei ik tegen Sharon: Weet je wat we doen? gaan even Hilversum drie spelen. Van Herman Ving. Of vroeger, wat gezongen en gevlogen in de straat. En zo, weet je wel. Ja. En we waren daarmee bezig. En halverwege gaat ineens een tentdoek een stukje open. Komt een kop door de lucht dus en bravo. <lacht> Ja, zo is hij. Ja. Hij vindt het hartstikke leuk. Maar alles wat hij zei, hoor, was hij weer weg. Bravo! Ja, ja, ja. Geweldig is dat. Hans, die Hans die, ja, die. Ik heb Hans een beetje van zijn stoel afgeschopt afgesch vanmiddag, dames en ik wist helemaal niet dat Hans de techniek kwam doen. En ik had alles al geïnstalleerd om hetzelfde te doen. Oh, sorry, Hans. Maar Hans, als jij nou. Jij bent ook natuurlijk iemand, je zingt veel en, en uh, je bent veel met dingen bezig. Wie is jouw inspira inspiratie als je. Uh, in het theater zit. Naar nou, wie ga jij graag kijken? Ja, dan moet je even de microfoon toe, Hans. Ja. <laughs> ja, dat, dat vind ik weer zo'n moeilijke vraag, hè? Ja. Je weet, hebt, ik stel voor die moeilijke ja. vragen. Maar wie is dat, Hans? Wie is, wie is jouw grote... zeg maar theaterbeest? Wie, wie, wie, wie, wie komt het eerst in, joh? Ja. Hij ja, denkt aan... Ik eigenlijk het. alles leuk. Oh. Het lijkt mij ja, ik wel. Ik heb eigenlijk <laughs> geen, geen, geen favoriet, kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee, nee. Jij vindt ze of allemaal leuk. Als je bent, houd dat toch eens op. Ach, ach, dan zeg je wat, hè? Een werkeloze muzikantenbentje, kom dan toch. is net b 40 Goed, nou oké, okay, dus jij vindt alles leuk. Je ja, gaat, je ja, kan, ja. Jij kan om iedereen lachen, ook om, om Hans Theuwe bijvoorbeeld of, of zo? Nee, nee, dat vind ik niet. Nee, nee, Nee. Ik hou nee. niet zo van dat platte gedoe op dat, op dat podium. Daar hou ik niet van. Nee. Die. Uh... Nee, die stukken vlees die over dat podium vliegen, daar hou ik niet van. Nee, nee, dan ga je liever naar de slager. Nee. Ja, bijvoorbeeld. ja. <laughs> ja, dat is toch stukken vlees over het podium moeten vliegen... dan kan je beter naar de slager gaan ga <laughs> Goed, nou, we gaan weer even een muziekje doen, jongens. Wat ik heb nog een gegeven moment. Als hij doet. Hij, hij de denkt dat heen. ik niet ik bezig ben met hem. Denk dat ik geen gevoelens heb voor hem. Terwijl ik nu alleen maar denk aan hem. Want hij is in mijn wereld. Zeg me wat je wil dan. Staren word ik stil van. Zeg me wat je wil dan. Staren word ik stil van. We waren pas acht, zat in de klas, Naast Thomas en Willem voor Mark en Bas. Jij zat voorin, keek achterom, ik stuurde je briefjes en vroeg je waarom. Je stuurde me terug, ik vind je lief, zit op een wolken, ik ben verliefd. Tien jaar later waren we samen, jij was een jongetje, ik al een dame. Wist het wel zeker, jij bent de ware, niemand waar ik naar zo lang naar kon staren. Soms is het erg, dit is mijn werk, voor jou ben ik leedje, LM is het merk. Ik neem je mee, neem je mee op reis Neem je mee naar Rome of Parijs Ik lijk misschien wel cool totdat je weet wat ik nu voel Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee Ik neem je mee Ik neem je mee Mee. E -e -e -e -e -e. Ik denk aan hem, hij denkt aan mij. Jij bent te druk, is wat hij me zei. Hij wil met me shoppen samen naar eten. Wil naar de bios, wil met me daten. Ik wil muziek en geld op de bank. Al mijn fans, die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met hem twee keer Een huis met een tuin aan het water, hond of kater Wat jij wil, blijf nou niet staden, want dan word ik stil Doe dit voor ons, en werkt het werk is hard. Ik hou van jou, mijn Heer Je dus laat je zien waar ik bedoel, neem je mee. Vlonie Meijer. Liedje van... Uh, van van je is dat weer? Nee, nee, dat is niet van Leeuwen, maar. Nee. Uh, Nielsen toch? Of, of is het van die andere? Nou ja, ik weet het niet meer. Wie uh, het geschreven heeft. Dat ja. is wel heel mooi. In haar uitvoering wel. Ik weet dat ik het origineel niet zo dendrend nee. vind. Zoek ook die... op. Ja. Ja. Ja, het is van... Uh, maar zeiden zei dat uh, Leonie Meijer, dat was ook een ontdekking. Maar ja, jammer genoeg hoor je er ook niet veel meer van. Jammer is dat, hè? He? Ja, dat was... Ja, je, ja, denk het was je, van dat soort mensen niet zoveel hoort, eigenlijk. Want het, uh, het, is, uh, want het is gewoon een, een dame met een hele mooie stem. En ja. het is, ze pakt dit liedje toch weer op een manier aan dat je denkt manier, van... Ja. Ja. van ja. Ja. Gespard Doel. Gaspar Doel heeft dat ja. geschreven, ja. Ja. Ja. ja. Die was het, Ja, ja. Nou, daar vind ik niks van persoonlijk. Maar. Nee, maar wel... De, maar, wel uh, maar als je, uh, hoe zij het zingt... en wat Gersper Doel eigenlijk ook altijd uitbrengt... het is dus een beetje van... Hup, hup, weet je wel zo. En dat, ja. uh, herkenbaar. Maar Leonie Meijen maakt het wel op een hele eigen manier. Ik vind ja, dat wel Heel mooi. En, uh, Bianca, doet ons het ons, uh, Bianca. Bianca doet het Bianca ja. doet het op ja. haar prachtige manier... Ja, in de Velse Ja, ja. Dus kortom, allerlei redenen, dames en ja, heren, om te, om, komen, om, om, om, om te komen bij dat ja. Velse Digidee. He, want ja. het wordt gewoon een heel mooi stuk. En de prijzen, dat is natuurlijk voor 15 euro. Waar heb je nou nog een leuk avondje voor 15 euro? Met een live band. Met een live met band. Met de Ruud Band. Theater. Ah, maar goed, Ruud Jansen speelt natuurlijk alleen maar de begeleiding van de liedjes. Toen verder nog ja. niks meer. Maar, de rest, nee, maar maar. in een prachtige gelegenheid, het Witte Theater in de Muiden. Ja. Uh, Carrie, jij, uh, jij bent iemand van de, van, de, van de verkoop van de kaartjes. Ja, Vertel ja, eens. Ja. Hoe als mensen nou denken: van nou, we zijn nu zo geïnteresseerd geraakt. Want jullie zitten er al zo lang, twee uur lang over de lullen. Ja. Over, dat, over dat programma. Uh, waar kunnen we aan de kaarten komen? Nou, jullie kunnen aan de kaarten komen op 06 15 <lacht> 48. Ja, ja. Of, of op mijn uh, e-mailadres. Dat is toch handig, denk ik. Karo, dus kleine c, kleine a, kleine r, kleine o. 1947. Dit is gelijk mijn leeftijd. Ja, dus je postcode, toch? Ja. Ik moet die gelijk al eens verraden. Outlook.com. Outlook.com. Karo, uh, 1911. Karo, 1947. Ja, dat is de S postcode, hoor. Dat is de postcode. Outlook. .com. We hebben er geen Facebook. Uh... Maar u kunt natuurlijk ook op Facebook plugin, theatergroep plugin kunt u ook uh, eventueel uh, even kaarten wat bestellen. Ja, jou kijken. Uh... Maar nog even mijn telefoonnummer, want dat is echt veel handiger. Dat is 06 153 79 we hebben camera's in de Zandvoortse huiskamers. Er zitten nu allerlei mensen overspannen naar ja, de, de pen en de pen ja, Strijven over een draag, vallen you know, op de grond. Ja, Paniek. Paniek gewoon. Dat kunnen wij niet zien. dat is nee. Jammer. Nee, nee. Dat, dat zie ik hier alleen op dit beeldscherm. Hè. Zie ik dat. Kijk op dit beeldscherm hier, kijk ik naar de, alle huiskamers in Zandvoort. Ja, ja dat is echt waar. Big brother. Ja. ja. Big Brother is watching. Yeah. Zo gaat dat. Uh, ja. zo gaat dat. Um, nou, de, dat wat de plugin betreft. Dan hebben we nog HTC en we hebben nog de Spanen gezellig. Ja, maar ja. Ja, dan willen we er toch nog even over okay. praten, Fred. Ja, oké. Okay. Want uh, Arnhemse Toneelclub heet ja, het, dat. Arnhemse Toneelclub, ja, ja. Toneelclub. Uh, die gaat dus dat stuk spelen van Agathe Christie. Agatha Christie, ja. Weet het er weer? De aangekondigde moord. Aangekondigde moord? En het wordt in de Luivel gespeeld, de Herenweg Heemstede. Oké, okay, dat is vlakbij, de end van de Zandvoortse ja, Dat is maar, het makkelijk. Is allemaal vlakbij. Dat is allemaal vlakbij. We, we, we hebben gewoon heel veel cultuur hoor. In de, ik noem het allemaal maar. We wonen in Kennemerland. Ja. En dat is gewoon. Echt, met moeten ze ook gaan naartoe gaan. Zeg maar van Velsen tot aan de, zeg maar lange veldenslag. En dan halfweg erbij. Ja. Kennemerland. Nou, dan moet je zien waar woon je. Ik woon in Kennemerland. Juist. Zo ik is dat. Dat is dat die mooie provincie. Ja. Ja, ja provincie Kennemerland. Ja. Ja. En de en uh, voorstellingen zijn 21 en 22 november HTC. Ja, ja. Waarom doe je dat nou weer op 21 november? Dat kan ik niet. Ik nee. ja, kan 22. op 22 november, de maakt je nee. <laughs> Ja. <laughs> En de mensen ja. moeten ook allemaal komen. Ja. Uh, ook naar het Zandvoort Museum. Dat is ook heel leuk. Want, uh, en de Spaniggezelle speelt half oktober. Dus dat is in uh, Fort Bezuiden. In Sparendam. En dat is uh, even kijken. dus uh, uh, 17 en 18 oktober. En dan is Elk ook ga ik even de agenda. We hebben ook het Wintertheater. We hebben een ontzettend leuke opening. Het Zandvoort Museum. Bij Hille Jansen. En dat is 27 november tot 10 januari. Het Wintertheater. Uh, nou, en we gaan ook reclame maken voor het Jansen. Komt u allemaal naar Velse DGD. Dromen zijn bedrog. Komen ze in de werkelijkheid. Uh, mensen komen allemaal naar uh, ja, het Wintertheater in uh, Amuiden. En u krijgt een ongelooflijk mooi toneelstuk te zien met prachtige liedjes, Nederlandse teksten. En je denkt, het de decor is prachtig, de kleding is mooi. De spelers zijn geweldig en we gaan ervoor. We hebben er heel veel zin in. en We hebben een ontzettend leuke repetitieperiode achter de rug. En we gaan er heel hard tegenaan. En het wordt helemaal gezellig. Iedereen is voor elkaar. Kom naar Velsen DigiD. Kaarten kosten 15 euro per persoon. En bestellen via Cari Nuport. En je kan zien, ik heb ook een cultuurprogramma op de radio. Excellent. Dus, nou, we horen Een uur het? cultuur met Fred. <laughs> maar dromen zijn bedrocht. Velse die Kaarten bestellen via Carri Newport 06 153 79 248. de onvergetelijke ja, avond. Nu we gaan gaat de muziek erin. We gaan ervoor. Ik vind alleen niemand om me heen in mezelf te wat voorkomt in die uh, fantastische voorstelling. Velsen digi Day. van Van uh, Theatergroep Plugin. Ja, jullie, hij, jullie, hij, ik ja. wil ook even wat zeggen. Ja, Volgende wat zeg? week, uh, zaterdag, 26 september... dan ja. treedt Plugin ook in. Dus de Jaarmarkt in Velsen-Zuid in de, rondom de Engelmunderskerk. Ja, dat klopt. En daar treedt ook het in, in. in de ochtenduren, geloof ik... Tien uh... voor twaalf tot tien uur ja, over 12. Ja, maar, maar het is de hele dag, de hele en dag. een de hele gezellige dag. Vergeet, om tien uur begint dat. Ja, en het wordt ontzettend leuk gepresenteerd door eigenlijk... die daar begraven ligt, niet ja. Willem van Brederode... maar Hillegonde, van, Hillegonde Brederode, van Brederode, die zal je ontvangen. En daar treedt ook plug in. Met ja. een paar leuke, prachtige liedjes. Dan kunt u al zien. En nu kunt u waarschijnlijk ook kaarten bestellen. Helegonda is, is aanwezig. Helegonda is er. En ze is herintreuder, zeggen we. Dus. Wat is ze? Herintreuder. Herintrader. weet niet wat het betekent, hoor. Dat dus dat hij, dat begint, ja. wat, is dat komt uit het Rode dorp, uit Velsen Noord? Ja, herintreuder. Herintreder. Ze, mag, ze mag zo herintreuder. Oh nee, ik dacht even dat ze het Zweden kwam. Ja, ja, ja. ja, dat is een ja, lekker breuk. Ja. Ja, ja. ja Dat dacht ik even. Nee, maar, dat, maar... Nee, maar zij is aanwezig. En, ja, ja. Uh, zij uh, zal het wel presenteren, denk ik. Maar het is wel heel leuk om te vermelden. En, uh... Goed, en dan het Zandvoortsmuseum. Uh, ja, we, moet Zalt... we moeten het, ja, het natuurlijk ja, ook nee. nog wel een klein beetje over Zandvoort hebben. Ja, Zandvoort. Want anders is, denken ze ze uh... naar Radio m is zitten te luisteren. Nee, en, nee, en, nee, maar Zandvoort heeft een heel warm <laughs> hart. Uh, ja, het zijn geweldige mensen. En ja. We zijn een paar jaar geleden begonnen met de kunstlijn om naar uh, Zandvoort te doen. En de kom, uh, echt een verbinding. En dat ik uh, met Sabine, die nu uh, directrice is van uh, Zwarte Tulp. en heel de Jans heeft overgenomen. en met Noortje samen doen we een hele leuke programmering. en ook kunstenaars die uh, twee maanden of uh, per maand uh, exposeren. En ja. Wintertheater wordt dan uh, de laatste week van uh, 29, 27 november. tot en met 10 januari. Ja. En volgende week. Ik geloof ik gaat het open eind van september van Donna Carboni, geweldige prachtige kunstenaar is. Nu is het over de Grand Prix. Dus als u mooie leuke auto's wil zien, uh, ja, we noemen het speelgoedauto's, maar het is te prachtig om te zien. Ja. Ga nog even de laatste weken. Ja, de, in verband met de historische Grand Prix die we een paar weken geleden hadden. Ja, ja, ja het... wat geweldig was in het dorp. He? Ja, ja alle ja, auto's, door, die oude dorp, auto's heen... door het dorp en er staan nu. Ja, wat heeft dat in? Het hebben schrikken gesteld in het museum. Het zijn mm -hmm. speelgoedauto's, maar je weet niet wat je ziet. Het is, het is kunst, het is ja. prachtig. Ja. Jij hebt het over de, ku over de kunstlijn. Ja. Uh, ken je ook de kinderkunstlijn? De kinderkunstlijn wordt ook eigenlijk hier gedaan in Zandvoort. Ja. En, uh, en daar zit ook met hele Jansen doen erboven. En heb je, uh, ik weet niet wanneer weer. het is de kinderkunstlijn. Volgens mij was het in het voorjaar. Dat volgens ik, mij zijn ze alweer bezig. Ze zijn wel bezig, ja. maar uh, expliceren ze altijd. En het is dan bij ja. de... Hoe uh, heet uh, het? Bij de... Uh, Brandweerkazerne, uh, daar ja. wordt het meeste gedaan. Ja, en, en als je op het draadhuisplein krijgt, dan staan van die leuke bankjes die beschilderd zijn. Ja, ja, ja. dat is allemaal onder de leiding van uh, Marianne Bell. Marianne uh, Bell ja. en ook Ellen Kuil. Ja. Nou, er is heel veel cultuur ook in Zandvoort. En dan mag ik niet vergeten ook de sculpturen, de, de zandsculpturen ja. van Over Sint van Gogh. En dit is zo verdomd mooi wat de uh, mensen gedaan hebben. Ze staan er nog een paar weken? Ik dacht ze zijn, ja, tot en met. Ik dacht uh, meestal als wij met de kunstlijn weg of met de wintertheater. Dan is het eind november. Maar ik het dacht het het eind, eind oktober weg. Ja, nee, ik weet, nee, niet, ze weet ze niet precies het staan, Want het is veel te mooi. Ja, het is, uh, het dat is. moet gewoon blijven. En het, is, uh, het zal misschien ook denken, want het kost het een hoop geld. Maar mensen komen toch van Hein en Verenigd naar Zandvoort toe... om dat te zien. Ja. Dus, uh, dus het is de, gewoon een hele culturele gemeente. Als ja, het leuk Zandvoort. En we hebben ook een heel leuk lied, het Zandvoortlied. Is dat zo? Ja, het is een heel leuk lied. Ja, Ik ga niet zingen, maar we hebben een heel leuk Zandvoortlied. Dat is eind, ik geloof in september is het uitgevoerd. Oké. Dat ken ik niet. Kraaijkom, junior. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, pet van Kessel natuurlijk. Ja, want ik denk voor de kijken op een donderdag. Ja, nee, ja, dat is waar ook. Ik moest zelfs het cd nog ergens hebben liggen, maar. Ja, we hebben Zandvliet en even opzoeken. een prachtig museum. Iedereen weet niet wat ze zien. Is dit een museum dat ze denken: we hebben het nooit geweten? Kom naar Zandvoort, ga naar het Zandvoort Museum. Woensdag tot het met zondag. Het is hoe heet die Gasthuisplein. Ja, Gasthuisplein. heeft een de ingang is een andere heet anders, maar dat weet ik ook zo niet. Zwaluwstraat, Bij het raadhuis. Prachtig. Den. En uh, Gasthuisplein, ook een leuk pleintje. Een hele pleintje, ja, daar moeten ze meer doen. Want ja. je hebt de haven van... Wapen van Zandvoort. Maar die zijn wel aardig actief ik. Jawel, ja. maar die moeten ook... De, kijk, de, ik ga de mensen stoten, vijf parkeerplaatsen zijn. Maar als je dat weg doet en dan een prachtig terras doet van het Wapen van Zandvoort. Ja. Ja. Met die prachtige Wilhelmineboom. En je moet de zomers, het is heerlijk toe vandaag. Ja. Oké. Okay. Je wordt nu benoemd tot Amsterdam. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, bij deze. Ja, bij deze. Nee, maar het is, het is heel mooi. Mensen moeten kijken. Gewoon. Het is heerlijk zand. Ga nog een plaatje draaien? Ja. Oh. Anders dan kan ik niet alles draaien. wat ik in mijn uh, les heb uh, staan. Ik had hele hele bij hele hele waar ik dan. En toen dacht ik, moet hele ik dat hele Zeggen. Zeg dat hele niet zo hele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 Vanavond naar ons lievelingsrestaurant. Een tafel voor twee, ik heb gebeld. Ze weten ervan. En we drinken totdat de zon opkomt. En we vergeten de onheerlijkheid van het lood.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 Dat het niet waar is. Kom, we gaan, trek je jas aan, anders wordt het te laat. Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan en ik vertel je. In de We doen net alsof het niet zo is, alsof het niet zo is, alsof het niet. We doen net alsof ze gewoon verder leeft, alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als het niet zo. Julia Rombly, geweldige mooie uitvoering van het uh, prachtige liedje. Zeg maar dat het niet zo is mooier dan het origineel, vind ik persoonlijk. Hier is de groot. Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad... en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat... want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier brengt ernstig voor de vissen. De van een haringkar. Gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draaer voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. Toch blijkt een spot te lachen. Alleen een meisje blijft staan praten het mager meisje van plezier. danst in de sneeuw en ze speelt tamboerijn, Terwijl de lapjes kat heel stil de passie breekt Het geurt naar het brood en warme wijn En in de sneeuwenacht bij de wallen Verwachten ze het nieuwe jaar De laatste dag komt aangevlogen De laatste slagen zijn gevallen Een vuurpijl spuit de hemel in Nooit zien ze hen weer. Wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen. Zij speelt met de kat en hij zwaait met zijn hand. Parallelen tot ziens. Misschien tot ziens. Misschien tot ziens. Meester Flikkermeer. meer wij in de groot? Nou, ik denk wel dat de mensen nou wel nieuwsgierig zijn, hoor, Ruud, de Zou je wel, Ja, ik denk dat de telefoon roodgluient kan staan voor de kamer. Oh, zal ik ook. het geluid even aanzetten. Ja. ja. Zou ik maar doen, ja. Is dan, uh, dan, dan uh, wordt het niks. Hey, ja, het was, ja, jongens, ik vond het ontzettend leuk dat jullie er waren nou, en uh, dat we dat we hier over dit ja. soort prachtige dingen hebben kunnen praten. Die prachtige voorstelling. En vooral het jouw werk ook in Zandvoort. Voor het Zandvoort ja, eh, ja, ja, ja. Museum. En we komen natuurlijk zeker kijken bij het Wintertheater. Ja, Vier ik, ik nodig je uit om, om te gaan spelen. Hè. Ook dat nog een keer. Ja, Oeh, ja nou. maken we ook voor wow, jong talenten maken we ruimte over. Ja, voor jong talenten. Okay, ja, nee, dat ja. vind ik wel leuk. Ja. Ja, de voice de op Zandvoort zeker? Ja, ja, ja. ja. ja. Rudy Jansen. De Rudy. Ja. <laughs> Uh, ja. ja, goed. Ja, ik was even het kijken. Sorry, jij ook. Uh, uh, ja, nou ja, goed. We gaan dat afsluiten, jongens. Ja. Ik ga jullie nog even vertellen dat dit programma mede het mogelijk werd gemaakt door ca Café Restaurant Nuf aan de Halterstraat nummer 25, die uh, ons van de heerlijke hapjes voorzien. Ja. Het is op hoor. Het is, het op. is op nu. Ja. Ja. Het, het programma is ook voorbij, dus het komt goed uit. Hartelijk dank aan Hans, die helaas helemaal voor niks ah, hier ah, oh, oh, Hans. Maar het was wel oh. gezellig. Ja, Hans, je was wel gezellig. Ja, ja Hij ja. was wel gezellig. Ja. Fred bedankt voor je bijdrage. Carrie ja, uh, bedankt voor je bijdrage. Gedaan, Ruud. En uh, Adrie bedankt voor je bijdrage. En uh, we gaan eruit met het slotliedje van de voorste. Give